U gaat naar de andere bank. Hoe hoog is hier de spaarrente? En u gaat naar een Fortis-bankkantoor. Hoe hoog is hier? Zo? Dat is hoog. Kijk voor de hoge rente op fortisbank.nl of bel 0900-8178. Circa 10 cent per minuut. Getting you there, Fortis. Mag ik al kijken? Nee, nog niet. Verras je vrouw met een retourtje keulen, al voor 38 euro. Kijk op nsinternationaal.nl voor alle verrassend voordelige bestemmingen. Hé, hey, we krijgen met een partijtje haring binnen, buitenkansje. Met Ari weer, 2 ton Noorse kabeljauw, smulla, smulla. Ben ik weer, vette mul, acht kratten. Met Office Hours van Orange kunt u nu tussen 8 en 6 eindeloos bellen... naar alle mobiele en vaste nummers voor maar 49 euro per maand. Nu tijdelijk de eerste maand gratis. Bel 0800 1451 of ga naar orange.nl slash officehours. Hé, hey, wat dacht je van een vlootje zalm? Zakelijk slim van Orange Business Services. Xionfang, er bai, me, chou, you,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 Live op Pinkpop. Deze week, kans op passeportoes voor het festival. En een meet and greet met Snow Patrol. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Hé, hey, wat is dat voor herrie op de achtergrond? Ik sta in een legbatterij. Ik heb namelijk nog wat paaseieren nodig, weet je. Ja, moet dat nu? Ja, sorry, wacht even hoor. Wow, wacht even, wacht even. Dat is wel heel veel in één keer hoor. Nee, nou, ik verbaas me nergens meer. Nou, dat ik jou nou te treffen op een vrijdagavond hier in de studio. Ik sta verpaf. En, nou, en dat je je dikke eieren hebt meegenomen voor ja. de paarse. Ik kan ze alleen nergens vinden, je hebt ze verstopt. verstopten. Feenster! Nee, dat zijn mijn borsten. Wat een raar t-shirt heb je dan aan. <lacht> en het is weer een oude beste echt weekend. En ik ben zo blij, want het is weekend en het is zonnig en jij bent ik kijk er buiten, het is nog steeds licht, dus zijn de tulpen doen het en ik heb er zo'n ongelooflijk zin in, meneer. Veenstraat! En samen zijn wij... Het één ene, een half, maar, ja. Biertje? Eentje maar. Heet op! een pallet, Er staat een pallet buiten. Kom er weer, hoor! Veenstraat! Ik zeg, Santé en op na tien uur! Oh, in een idee, Herman. Het is uh, een redelijk goede vrijdag. Nou, ik dacht het wel. En het is ik zou het een uitmuntende over. vrijdag willen noemen. Eigenlijk wel. Het is veel beter dan een goede vrijdag. Uitmuntende vrijdag een 2007. uitmuntende vrijdag. Het is tien over zeven. Vika! zou je moeten zeggen, zo uh, met uh, de Pasen voor de Boeg. De Sweet Eggscape. Ja, want ik heb mijn achternaam ook uh, veranderd. Ja, toch? Gerard Eggdom. Ah. ja. Ik ben gewoon het uh, al oude blije ei wat je gewend bent. Ah, dat is deze voor jou, ah, dat scheelt er weer. Heerlijk. Ja, ik vind ja. het ook een kip lekker. We zitten ook lekker in ons kippenvelletje. Jawel hè? Vanavond. Ja, dat aan aan is het je absoluut de voorste wel. mensen. Oh. Zo is het hè? Bedoel. En het mooie is, bedoel, dat grap, we hebben uh, maandag geleden de dag extra weekend... omdat het programma net ja. dat, dat extra weekendgevoel uh, overbrengt. Precies. Maar het is ook een extra lang weekend natuurlijk vanwege tweede paasdag. Ja, maar hoe ga je die invullen? Want een hele hoop mensen gaan natuurlijk tweede paasdag naar zo'n meubelplein. Zeker niet. Nee, ik ook niet hoor. Nee, ik ga schilderen. Ga je laten afschilderen of ga je zelf schilderen? Nee, eieren, ga, geen nee, eieren nee, schilderen. Nee, geen eieren. Nee, nee, nee, nee. Uh, ik ga een kamer schilderen. En s'avonds ga ik gewoon gezellig nog drie uur lang van de paasrequest doen. Dus, dus, uh, met tussendoor nog uh, een, een terrasje. Eerst schilderen, dan terrasje, dan drie uur lang ah, dus, nou, nou, nou ik, ik doe het andersom. Ik begin de dag met paasrequest. Uh, met paasrequest. Dan terrasje. Dan uh, ga ik, uh, heb ik een paasbrunch. Een paasbrunch? Ik ga een brunch. Dat is gewoon een te laat ontbijt. Weet je? In feite ja. is het hele weekend één groot doorlopende brunch. Maar ben je de lul met de uh, uh, ongewenste familie? Of wordt het gezellig? Nee, de, de familie die ik ga ontmoeten is eindelijk een keer gezellig. Oh? Ja. Doe mij die familie. Je hebt Een ongezellige nee, tak van de, de familie, familie maar daar heb ik bijna een goed tak mee. Ja, toch, hè? Dus ik zit bij de gezellige tak. En uh, we gaan smiddags naar de lammetjes. Nee! Ja, die gaan we dan s'avonds eten. Dit is een sjoarma, hoppakee. We maar een beetje lekker vindt ja. hier in de Nederland. En we nemen hem mee naar huis, weet je. Doe mij die maar. Ja, dat is ongeveer. En dan. Ja, uh, nou, dat is het, het paasweekend. Weet je eigenlijk waar, uh, waar Goede Vrijdag voor staat? Dat weet ik, Gerard. En dan nu de, de uitleg daarvan. Goede Vrijdag is de dag waarop uh, uh, Jezus Christus werd gekruizigd. Jezus Christus werd gekruizigd. En uh, het is goed omdat hij dat deed voor onze zonde. Oh, uh, de, de, de, het christendom is erop gebaseerd, tenminste in sommige takken, dat uh, uh, uh, hij eigenlijk, uit! ja, Pijn. ik vind het helemaal geen gezellig verhaal. Hij werd op Goede Vrijdag hij aan het kruis. En uh, uh, drie dagen later, op eerste paasdag, stond hij weer op uit de doden. Maar wanneer is hij dan neergestegen? Dat is met hemelvaart. Hence the name. En wanneer is hij omhoog gedaald? Dat is dan denk ik Pinkster, want toen kwam de Heilige Geest in de mensen. Hij heeft ook een beetje blijven hangen in de studio hier, vind je niet? Jawel hè? Heilige geest. Nou, <laughs> nou, nou, nou. Ja, nou, dus dat uh, zijn de weekendplannen. Nou, wat fijn. Dat we die, die kunnen we al afvinken. dat is al gebeurd. Maar de eerste paarsdag is gewoon zondag is altijd of... Uh... Ja, even kijken naar de meer verwachting. verwachtingen. Uh, wacht even hoor. Het wordt wel heerlijk weer, dus ik zeg... Uh, even kijken hoor. Het ga in hem niet naar de boulevard, maar ga gewoon lekker buiten dingen doen. Ja, weet ik vind wel. dat het zo sneu die mensen die dan naar zo'n boulevard gaan. Weet je ja, maar doen? ook gewoon massaal op tweede paarsdag. Ik hoop dat het dit jaar niet druk is. Nou. Rot, Hou het erop, gek. Nou, weet je wat, weet je, ja, dat kan toch niet ja, waar zijn. dit jaar wel een keer mee zitten. Ja. Is toch we gaan joh. dit jaar vroeg, dan staan we niet in de file. <laughs> Hou het erop. En de rest van Nederland denkt dat ook. Nee, het grappige is namelijk, dat, uh, dat wil ik ook even zeggen. Ik ook voor jou, Gerard. Ja. Nee, maar je, je plannen en toen ging je het weer checken. Oh ja, het weer. Nou, zal ik dat even doen? Hmm? Kijk het wordt uh, zondag uh, 15 graden met heel veel zon. Het wordt maandag uh, 17 graden met net iets minder zon. Oeh! Maar dat mag de pret niet drukken. Gelukkig. Lijkt mij zo. Nee, dat niet. En het klinkt gewoon als uh, een, uh, een weekend bij uitstek. Oh man. Chardonnay of witbier? Wat is, uh, ik heb een paar chardonnay's in huis gehaald vandaag. Oh! Maar ik denk dat ik toch uh, zwicht voor het wit bier. Ik en heb er zin in. We zijn er al aan begonnen. Dus dat gaat, dat gaat weer een dampende uitzending worden van Extra Weekend vanavond. Heerlijk, hè? Oh, en, uh, nou, ik, heb, ik heb een ding, man. want Het, het is al een poosje geleden dat we hier met z'n tweeën zaten. Door ja. allerlei omstandigheden. En het is ook weer de laatste keer. Want uh, volgende week is er in het kader van het Weekend van de Nederlandse Pop... een speciale uitzending van uh, Sirius Talent. Precies. Dan ben jij weg. En uh, zit ik hier met Paul. En de week daarop zit ik op de Noordpool. Kijk, en de, de week daarop... En dat is nog even een ding. Is het doden Herdenking. Oh ja, vier mei. Maar dat is op zich wel de eerstvolgende gelegenheid dat we bij elkaar zijn. Maar ja. wat doe je met acht uur stil en sober ingetogen met een programma als dit? Ja, dat lijkt me ook moeilijk. Ik bedoel, we zaten vanmiddag al uh, bij, op een terrasje na te denken over de inhoud van het programma. Dus overal is er twee minuten stil. Hier niet! <lacht> ja, nou, dat kan natuurlijk niet. Als een uniek selling point vind ik het op zich wel leuk. Je, je zet jezelf wel in de markt. Ja, hier hoor je ja. wat anders. Weet ja, ik dacht het wel. Maar uh, dat lijkt me geen verstandig idee. Niet. Dus uh, we denken hierover na. De commissie komt hier nog uh, over bij elkaar. Ja. we kunnen een hoorspelversie doen van Sinters List. Denken we nog even over na. Het is weer weekend. Lekker suiker! Er zijn Duitsers gesignaleerd in het land. Ik herhaal, nee. er zijn Duitsers over China. Um, haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer proberen Duitsers met naar je land. VFM Real music. Linkin the nieuwe Linking Park. Raccoon. So close your eyes. And, press it. Plug it in and turn me on. Deze week. Crass it. Never. Never. Never. I'm gonna lose control Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. you Never. Know. Never. Het is toch andersom, eigenlijk? Ja, ik wist dat je het ging zeggen. Ja, het ja. zo, ik, ik weet niet hoe, wat de volgorde bij, uh, bij Jacqueline is. Ik krijg ruzie thuis, hoor, als ik dan andersom doe. Ik wou net zeggen. Ik heb potverdoring, no. Au. <lacht> nou. Au! Het was uh, de 3 mega hit voor uh, de komende week. En iets hè? want het is een hele, over een hele andere boeg hebben ze het gegooid. Uh, wel in. grappig, toen wij hem hoorden met z'n allen, was het eerste wat we riepen. Girls and Boys van Blah. Blah. Blah. Ja, lijkt het een beetje op je. Ja. Klein beetje. Maar dat was ook een goed nummer. Dus uh, we zeker geen verkeerd iets. Dus dat hebben ze goed gedaan. Chapot. Paul voor de crash-opjes. Dan gaan ze de hele week horen, want ze zijn de 3 van mega hit. Even kijken, het schema, Blanco weer deze week. Het is ja, tijd voor uh, de, de opgaven. Maar, oh, ik uh, zat er denk om, om, uh, ik om al gesproken is het zo halverwege de opgaven dat we de boel uh, ernstig onderuit halen en saboteren. Ik wou het nu gelijk aan het begin al een beetje, wam, dat... helemaal uh, uit zijn uh, koers gooien. Daar ben, je, daar ben ik helemaal niet op gekleed nog. Nou, ik dacht het wel, want je ziet er heel leuk uit. En Gerard, ik heb je nog niet op zender gefeliciteerd met je verjaardag. Oh shit, ik jou ook niet. En... Ook nog niet met het feit dat je weer papa wordt. Och, jezus. Dus je we even je... gebeld tot oh, diep in de nacht en goede gesprekken gehad? Maar bij deze opzender, alsnog van harte met je verjaardag. En het feit dat je weer vader wordt. Mag ik je een cadeautje aanbieden? Ga oh nee, hè? Ik, ik heb ook een cadeau voor jou en dat ben ik vergeten mee te nemen. <lacht> ah joh, volgend jaar word ik 32. Kan het nog een keer? Ik loop wel even om. Lamarade, het komt bij een slijterij vandaan. Ja hoor! Oh, het is ook echt niet te geloven. Ah, is gewoon, wat is dit nou weer jongen? Ik word hier helemaal... Uh... Ik heb gewoon een uh, selectie van drie uh, charniers... Jij bent dat echt, joh? Ja, natuurlijk want ik weet dat je er gek op bent. Mag ik het over maken? Ja, tuurlijk. En dat merk waar ik het over had, die wij al langs hebben gekocht... die ik zo lekker vond, die was dus echt helemaal op. Op zich... Er moet eigenlijk een koolvoet bij, want ze hebben het kistje echt dichtgenageld. Oma! Ik hè? Dat gaat prima, hoor. Wat meen je dan? niet? Ik kan dus niet... Ik ga ervan uit dat jij een fantastische show Nou, ik zeg je heel eerlijk... Um, we, het, dat vond ik weer het spannende element. Um, dit zijn drie flessen die ik ook nog nooit zelf heb gehad. En ik ah. heb ook voor mezelf drie exact dezelfde gekocht. Dus dan kunnen we de afgelopen een beetje... Hoe uh... jij Maar voor hetzelfde geld is het ook inderdaad echt ontzettend ranzig. Maar dan is het wel weer een spannend avontuur geweest. Dat dan weer wel, <laughs> Moet je dan. me denken. Hier en natuurlijk het. ook, felicitaties aan je vrouw. Nou, dankjewel. Of namens waarde ik, mijn bro. Dat waardeer ik, he, Dat is prettig. Dat is gezellig, hè? Ja, warmte, warmte. hè? He. Ja, ik had dus een cadeau voor jou, maar dat ben ik vergeten mee te nemen. Ja, maar niet uit. Maar ik kom bij je eten van de week. Ja, Snel Dat is gezellig, hè? Dan zal ik de luisteraar vertellen wat er uiteindelijk in jouw cadeau zat. Ja, spannend hoor. He. Heerlijk. Eerlijk. Zullen we dan de inhoudsopdracht? De dat is een cadeau. We zitten op dit ja, programma, Ik, ik heb, heb flauw idee. Ik ben er zo lang niet geweest. Even kijken, hoor. Dat nou, wil allemaal. Oh, wacht, ik ben ook helemaal niet meer voorbereid. Oh ja, nou, um, ik denk dat wij zometeen eens uh, eerst gaan peilen... hoe het is met de paasgevoelens in de landen... in het gebruikelijke, nu al legendarische... De wildplik! Die. Dus wat ga je doen dit weekend en uh, heb je al eieren verstopt of heb je ze toevallig al gevonden? Had je dat vroeger ook, dat je moeder dan eieren had verstopt, en maar zo goed dat, ze niet meer, dat, dat niemand ze ook meer kon terugvinden? Ja. En dat je dan een paar dagen later een vogel zou vliegen met een van die eieren? Nee, dat dacht we niet. Oh. Ik weet ook wel, mijn vaders werk, daar uh, hadden we altijd een eierenzoekwedstrijd in het bos. En, Nooit wel van gehoord? Uh, ja, nee, dat viel heel erg mee. En het enige wat ik daar nog heel erg van weet... was altijd een, een spannend hoogtepunt. Die waren ook op een heel bijzondere manier geschilderd. Die waren echt heel mooi. Ze had marmer effect. En uh, de echte Lucky Bear van het allergrootste ei... dat was het ganse-ei. En als je die had, dan kreeg je de superhoofdprijs. En die heb ik een keer gehad. En toen kreeg ik een sesamstraat legpuzzel. <lacht> nou, ik was de dude. Ja, ik, ik was de dude van het bos. Nee, ik heb een paas-ei-trauma. Ik, uh, het was een lagere school en wij hadden op school altijd een eiertikwedstrijd. Ja, dus dat degene... is leuk, eiertikken. Wie heeft de hardste... Weet je, dan had je een, een, een. Ik had dus een ei en ik had dus tegen mijn moeder gezegd: Nou, zorg even dat het een week gaat koken. Gewoon een week lang laat je op het fornuis staan. En uh, gewoon uh, net zo lang tot, tot je er een ruit mee kunt Nou ja, dat hebben ze dus gedaan. En, en nou, het was niet groen meer van, van binnen. Het was echt, nou ja, tegen het paars aan. Als je dat zou eten, dan uh, is er geen kip meer die overeen bleef staan. En weet je wie dus die wedstrijd won? Nou, Maureen Dutrois. Eh? Die van de televisie? Heb je bij op, op school gezien? Ja, zij won ooit die eiertekwedstrijd. En elke keer als ik een telefoon heb, begin ik weer over die fucking eiertekwedstrijd. Dat is heel sneu. Maar even, uh, uh, wat had zij dan met de ei gedaan dat het nog harder was dan jouw weeklang gekookt ruit in ei. Ik verdenk haar van een kalkei. Toch hè? Ja. Ja. ja, dat is een kalk is toch een jammer. Want ze moesten daarna nog opeten en dat heeft ze niet gedaan. Nee, ze, ja. En, en als ze dat wel had gedaan, uh, ja. hadden we er nooit meer wat van haar gehoord. Maar goed, uh, zometeen dus als eerste item. Plik. Waarin jij mag vertellen op 0909 1336, wat je dit weekend gaat doen. Want ik ben echt heel benieuwd naar uh, vooral wat leuke items. En niet meubelboulevard nee, en niet ja, schoonfamilie, maar gewoon echt wat toffe dingen. Wat oh. ga jij doen? Wat gaat jong Nederland, Nederland dat nog zin heeft in het leven, doen met Pasen? Want als je geen zin hebt in het leven, dan, dan ga je naar de boulevard Oh, met een leuke stoel en die bank die past tussen de oh, bij dat mooie, mooie bank, oh, dat ze allemaal in die ballenbak blijven zitten dat niemand ze ophaalt. Zo is het. Huppatee. Ja, op de voet gevolgd door het... The Voice Lift! Oh, tweede item ook wel bekend als The Voice Lift! Waarin wij een stem van een bekende Nederlander. op, nou al zeg ik het zelf, professionele wijze hebben verbouwd. En als jij weet welke bekende Nederlander het is, dan krijg je er een prachtige prijs voor. Ik ga we daar vanavond tegenover zetten. Verdenken. Introducing Just Stone, de nieuwe Steven Just Stone. Oh. Nou, prettig en mooi Ik Zou geweest als het dat het nieuwste idee van Mick Jagger was. Introducing Josh Stone. Door by Mick Jagger. Mick Jagger. Ja. <laughs> of Kozen Albers. Nou, daar hadden we Steel Wheels geheten. Dat is een ander <laughs> nummer van de Stones. Nou, en dat hebben we... Zullen we hier stoppen? Ja, want, want uh, de, de, de ja. rest vanavond is nog een verrassing. Maar oh, wat gaan we weer leuke dingen doen. Uh, oh, het wordt zo leuk. Oh, ja, we hebben een behoorlijk... post gehad trouwens. Hebben post? Ja, we hebben echt, echt ouderwets post. Met een envelop en inhoud. Wat zit erin? Gaan dat zeg ik niet, maar het heeft iets te maken met iemand die niet zo heel lang geleden te gast is geweest. Oeh, post En over uh, post gesproken. Uh, we, gaan even, ja, we gaan straks even bellen met uh, Sonja Silva. Oh. Die was hier een uh, aantal weken terug. Hoezo uh, zo post? Nou, niet echt post, maar post ik, ze heeft mij namelijk ge-sms' of ik haar in dit programma even wil terugbellen over haar escapades in uh, Just the Tour Oh, Dus we okay. gaan straks even met haar bellen. Ik krijg nooit een sms van Sonja Silva. Nou, ik ook niet. En ik kan je melden. Ik wist niet hoe ik moest kijken. Nee. En ik Had je haar nummer wel aan de telefoon staan? Ja. Kusjes, Sonja stond er. Ja, ik... ik uh, echt, uh... <tied> Echt niet meer over zeggen Nee, dat is uh, nee. iets tussen mij en Sonja gewoon. Ik snap dat ja, uiteindelijk heeft iedereen een boezem nodig Om gewoon lekker tegenaan te hangen heb yeah, je bij de nietse boezem voor een pillow yeah. En dat komt voor in dit nummer. dat kan geen doel zijn Ik kwijl altijd over mijn kussen en je kan is ook weer stukjes snijden dan? Even ja, dat ja, is ja. okay. dat ei voor jou. Dat, dat win ik hoor, met mijn kussen. Je hebt geen ei. Hard gekookt, nou, jij vindt een ei, ik wens met, met, met je met mijn kussen. kussen. Ja. Sloop. Ja. Okay. Ik sloop Welk ei met het kussen. In hoek hoekje. Sorry. Corner shopper. Best dancing. Behind movie Ik opgevallen dat er achter zat. Nee, dat is een hidden track, denk ik dan. Ja, wie zegt is dat? Van de plaat, hè? Fallout Boy. The a Scene. It's a goddamn arms race. Ja. Nou, voor uh, de corner shop. <laughs> Terwijl Barry White had het dood al... aan het opstijgen. is, uh... Ja, die wil ook een eitje natuurlijk. Ja, precies. Uh... Bijna hemelvaart. Uh, Brim versie, of Asia, de Norman Cook remix. Zeven minuten over half acht. Extra Zal reken. Barry White er ook een... Uh, iets met een dooier willen? Hè? Iets met een dooier? Wie? Dood is? Dood, dood, dooier. Oud is? Ja, laat maar. Uh, moeten die in het opgaven nog, hè? Ja, nee, maar ja. doe maar niet. Uh, on bel ondertussen even 0909-1336, zodat we zo meteen kunnen beginnen met. Uh, het item wat op het programma staat: De wildplik! Die vertel ik weer wat er in de rest van het programma gaat gebeuren. Want vanavond zijn zij weer onze vrienden van. Boom! Chicago! En ze gaan weer, uh, ouderwet, uh, op commando dingen doen. Oud-Hollands? Op commando dingen doen. Cool. D dus jij belt met ons en zo. En dan, uh, dan vragen ze naar... Hoe je heet. Leeftijd, je leeftijd. Je, je mobies, werk. He, je, wat zijn je bobby's? En, en, en dan gaan zij daar aan profite. En Nou, kom op zeg. Eh? Gaan ze daar een, een, een, een, een sketch over maken of een liedje? Rap, een chanson. Een chanson. Toch sympathiek hè? He, dat is eh? wel wat. Dus dat gaan ze allemaal doen. Dus een très bien, een magnifique. Dan hebben we natuurlijk ook nog Operation DJ Sandstorm. En die heeft een partij plaat in de mix oh. gegooid. Man, man, man. Het, is, man, het zijn er man, zoveel man, man. dat wij nu nog bezig zijn met de inhoudsopgave daarvan. Want we komen er niet achter welke plaat verdrappelingen. Dit dus is zoveel. Maar het, het, het is een, een, een fijne, paas-frisse Operation DJ Sensor. En dat kunnen we vast beloven. Oké. Okay. Dan <laughs> hebben we natuurlijk ook nog. Het woord dat scoort. Het woord dat scoort. Met uh, weer prachtige prijzen. Oh, oh, oh, en we hebben oh. goed nieuws in het kader van onze merchandise. Ja! Want niet alleen de extra weekend flesopeners komen er echt. Uh, Ze zijn uit. De bestelling is geplaatst op poos geleden. Er schijnt iemand een handtekening onder een papier gezet te hebben. Als het goed is, is er al iemand druk bezig geweest met het schilderen van al die logo's. Logo's op de flesopeners. Nog even onder een bar komen. Dat maar dan komt vanzelf op mijn webblog te staan. Precies. En uh, er komt ook een shirt. Er is kennelijk ook een shirt besteld. Ja, dat hadden we allemaal niet verwacht. Niemand die weet wat er op het shirt komt te staan. Gaat allemaal van ons salaris af? Waarschijnlijk wel. Ja, maar dat maakt niet uit. Als we het biertje maar houden op vrijdagavond, dan zeg ik: wel lullen nergens maar over. Dat gaat goed komen. Dus daarmee sluiten we dan ook af. Want al die prijzen kun je dan weer winnen in uh, de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen: Request. Request. Oh ja, en we hebben dan ook nog om weg te geven: de 3-dubbel CD. Echt alles van Doe Echt waar? Echt waar? Oh, Echt op? alles. Die was ik kwijt. Gaan we die gewoon weggeven? Vanavond helaas niet te winnen in dit radioprogramma: de 3-dubbel CD. Echt alles van Doe maar, maar wel een sticker. Opgelost hoor, Gerard. door je mussen gesproken. Ja, Naar niks aan de hand. Een dode mus met een strikje. Zullen we. De Wereldblik! Hallo? Hallo? Hallo. Wie ben jij? Ik ben Daan! Daan! Wat heb je gedaan, Daan? <laughs> Wat heb je gedaan? <laughs> Wat ik graag. Ik heb uh, vragen bij de dag voor hoor. Of je, je vrij slecht? Nou, ben je anders jou. Al, al. Een beetje een slechte lijn. Dat geeft niks. Daar heb oh, ik al okay. jaren last van. Is dat zo? Elk dieet geprobeerd, maar niks legt. Ik zit met die slechte lijn. Hé ja, toch, hé toch. Maar, wat ja, ga je, je het... doen? Huh? Wat ga je doen met Pasen? Uh, naar de schoonouders. Nee, nee, nee! nee. nee. nee. nee. Doe, dat nou doe dat nou niet! Doe dat nou niet! Doe dat nou niet! Stand up for your life rights and don't go there, Dan. Ja, sorry. Nee, nee, nee, nee. niks sorry, niet doen ja nou, weet je wat? Als jij mijn kaart geeft voor Awakenings, dan kan ik daarheen, Dan heb ik een goed excuus om niet te gaan. Ja, nee. We zullen kijken, kijken. wat we nee, kunnen doen. Nee. Nou, dan heb ik een goed excuus om niet te gaan. Nou, uh, we gaan even kijken wat we voor je kunnen doen. Zijn we met mijn blote reet nou, naar Awakenings stuurt? Awaken... Maar ben je bij mijn schoonhouders. Blote reet Awakenings. Oh, dat heb ik niet gezegd. Oops. <laughs> het zit echt inderdaad een heel slechte lijn. Ja. Ja, hij Ik verstaan we helemaal niet meer. Ja, ja. Hij rijdt net een tunnel in. Ja, nou, heel ver. Eh, Dag dan. Dag dan. Dag dan. Dag dan. Ja. 0909-136. Het is extra weekend. Hallo met wie? Hallo met Richard. Richard! Richard. Nou, ja, zeg maar het eens. Bloc, ik ga maar ik ga naar bijna België in, joh. Wat? Ja. <laughs> Maakt niet uit. Ga je in ga je België, België in? Ik Volgens mij heeft deze jongen net een ongeluk gehad en heeft hij per ongeluk zijn karket ingeslikt. Wat <laughs> je Dat je karket je misschien per ongeluk hebt ingeslikt. Nee, nee, nee, Je klinkt al iemand met een voice box. Ja, fotohaar, ik heb mijn raam dicht gedaan. Ah, vandaar. Hey, we gaan in de auto uh, gaan we lekker f in, Dat is lijkt me goed. Is zo'n voicebox zo'n dingetje wat je tegen je keel houdt om te kunnen ja. praten? Ik heb er echt een ontzettend leuke ringtone van op mijn telefoon staan. Oh, ja, daar gaan we hè. Even, moet ik even kijken of die op kan zoeken? Een kleine demonstratie van iemand, met ja, een voicebox. Uh, Door met Giel Veenstra. Ja, nee, komt helemaal goed. Even, dan moet ik hem even harder zetten. Oké, okay, ze doen het ja, allemaal hard. Nee, nee, komt helemaal goed. Let op. Komt, ik hou hem nu dicht bij de microfoon. Misschien moet je de muziek even uitdoen. Ik <laughs> nou, dat is... Uh, zo nou, als nou, je dan je telefoon tegen je keel aanhoudt, dan heb je een... Nou, dan lachen op je hand, hoor. Zo ongeveer, als je dan in de koers staat en je vraagt... Twee bier. Ja. Dan komen ze niet meer bij, hoor. Dan ben je uh, de gillen van de avond, ben je dan, hè. Well, nou, I'm dan? your father. Sorry. We gaan even door met de wildprik. Hallo. Hallo. Met Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hans. Hans! Wat ga jij dit weekend doen, Hans? Ja, nou Kijk. Dat, dat is een, een 3FM antwoord. Dat is een heel goed antwoord. Ja. Dat oh, is veel beter op dan Mobile Boulevard. Wie komen er allemaal bluff komt daar. Uh, Heel veel langer. Zonhoek. Within Temptation. Kijk. Ja. De, de, de, de, nieuwe, de nieuwe buren van Gerard. Ja, dat is wat. Die komen bij mij om de hoek wonen op Within Temptation. Woon ze er al? Nee, ze zijn nu bezig het huis te slopen. <laughs> <laughs> dat doe ik vaak pas als ik, ergens wat, als ik ergens woon. Ah ja. Je moet wat, hè? Nee, nou, ja. hey, ze hebben een imago hoog te houden. Maar en voor wie ga jij uh, specifiek, Hans? We hebben Temptation, hè. We Temptation. Je hebt al hun platen, hè? Uh, ja, bah, wel, hè. Precies. Maar die moeten binnenkort eens dus naar Soest. Ja, ja, want ze willen ze terug. <laughs> <laughs> nou, Hans, hey, uh, ik wens je er verdond veel plezier. Ja, dat is al wel leuk, hè. En we zijn trots op je. Wat, dank je. Geen meubelboulevard, gewoon rock gewoon rock'n'roll naar de paarspot. Dat gek. is een ja, Heel cool. Heel veel. zuipen en kutroepen. Uh, Wat zeg je nou? Nee, hey, we waren er nou net zo trots op je. Gewoon <laughs> zuipen en kutroepen, zegt hij dat nou echt? Ja. Nou, doe eens, doe eens. Ja, ik heb geen bier. Nou, maar wij even een slokje van ons bier en doe jij ja, de rest. Proost. Ja, prachtig. Ah, goed. Nou. Zo doe je dat. Dan. Dag, gaan we. gaan hè? Heb ja, hè? En, ja. We gaan even verder met de. doet nog één. Uh, om het af te leren. 3 FM, extra weekend. Hallo. Hallo. Hallo. Bent u niet? Blijf daar eens een keertje, gewoon lekker muziek, joh. Alsjeblieft. Ja, dat komt eraan. Ik zou bijna zeggen, we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Maar dat gaat goed komen, hoor. Gaat goed komen. Dag, dag. Nou, nog eentje, dan deze telt niet. Even gezellig, goedenavond. Hallo. Hallo, Hallo. ik spreek mijn eigen Hoe? Nog één keer? Ja, dat meen ik wel. Nou, nog één keer, even voor de vorm. Mocht ik het spellen? Ja, ja, ja. Oké, h e s e SJE. t s j e HESSELTJE! HESSELTJE! HESSELTJE! We hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Hey, ja. Wat ga jij doen dit paasweekend? Nou, ik ben eigenlijk ook om Daan even te pesten, want ik ga wel drie dagen naar de awakening. Wat een vet weekend ga jij tegemoet, hè? Dat denk ik wel. Nou, dat is heel fijn. Dan ga je alleen of ga je met iemand? Nee, we gaan met, uh, nou ja, er gaan verschillende vrienden natuurlijk. Gaan. Nee, je, nooit, je bent nooit alleen op een awakening. Maar oh, wat trek mooi. je aan? Ik zou het om een tegeltje zetten. Wat zeg je? Wat trek je aan? Wat heb ik aan? Nee, nee wat, wat trek je wat, aan? Wat trek, jij aan oh, wat je trek je ik aan? Ja. Dat, dat we weten hoe je eruit ziet, als Precies. je daar uh, bent. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet bedacht. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Hm. Nou, dan wens ik je heel veel sterkte. Ja, je moet gewoon een droepel meseltje. Er zijn vast niet veel die zo eten, dus dan komt het goed. Nee, nee. dat is ook wel zo. baas we boven de muziek uit kunnen komen, hè? Gaat het ja, goed, dan. dat is ook wel, ik... wel weer een punt. Maar, um, uh, tof, uh, je gaat echt alle drie de dagen ga je er helemaal nee, uit je plaat? Ik ga alle drie de dagen helemaal uit mijn plaat. Dus derde paasdag kunnen we jou bij elkaar vegen? Waarschijnlijk wel. En vierde paasdag horen we nooit wat van je? Uh, nee, precies. Okay, nou, heel, heel erg veel plezier en goed dat je niet daarmee op plein gaat. Nee, goed hè? We zijn de, de Bond ja. tegen Mubbelplane op Tweede Paasdag. Trots Ik op. Best als je Heseltje fijne awakenings. Hé, hey, dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi. Ah, het kan wel, hier. Gewoon rock roll paasen. Ja, precies. Ja, tot zo dan... Uh, de wereldblik. Ja, eentje. Ja. Uh, we zometeen gaan we kijken wie er schuil gaat achter. The Voice Lift, maar eerst! Is het tijd om uit je plaat te gaan? Even keihard die autoradio. Of speakers waar je ook bent aan met één. cadeau. No, I got live. Nu is the boy. Ain't got no sh- Goed in dit hè? Dat is echt een beetje, er komt uh, de zwarte man in jou naar boven. Ja, er komt een hele zwarte man. <laughs> kom, er komt een sigaret. <laughs> Het was Nia Simone in de Groove Final Remix. Dus oh, ze is, uh, ze is uh, opnieuw uit. Heel goed. En waarschijnlijk dreigt ze zich om in haar urn over Nee, nee, nee. Ik denk, want dit is met zoveel liefde gedaan voor echte soulmuziek. Dat uh, meen ik echt. Ja, echt, echt zo goed. We, we kregen dit te horen op het kantoor. We dachten: is dit nou de originele versie? Ja. Maar het bleek de uh, remix. En binnenkort komt er een compleet remix album uit. En uh, oh, als ik die in de auto aan ga zetten, hoef ik hem niet eens te starten. Dan heb je, ik uh, bedoel, je hebt er nu niet een, maar dan krijg je vanzelf een cabrio. Precies. Zo, het dak, goed gaat, het dak er. gaat eraf. Oh, en meteen het gevoel dat het. Uh, Weekend! Is. Yes. <laughs> Zometeen de voice lift. Maar nu eerst. The man. Van Velzen. Ik ben een lammetje. Burger. Een beetje brandend gevoel. beginnen. Struck a match inside. Pellet Rennies. This frozen heart. Het is echt yeah. vrijdagavond. Hè. Ja, nu is, het, nu is het echt vrijdagavond, ja. Van Velsen. Burn. Motherfucker. Burn. Hij gaat erbij zijn bij de 3FM Awards. Ja, en ja. hij is uh, meer dan eens genomineerd. Ik dacht er wel. Stel nog even stemmen op uh, 3FM.nl. Want je maakt nog kans op kaarten. Die gaan we ook de hele uh, volgende week weggeven. En natuurlijk volgend weekend om dit tijdstip al. Het weekend van de Nederlandse popmuziek. Oeh, ja, met alleen maar Nederlandse hits. En, en knijters hoor. Ja, die ook. Ja, vergeet uh, en de Jetsers. hè. En uh, het, is echt, het is best geinig om, dat, om dan weer even in je kast te neuzen. op zoek naar Nederlands materiaal. Dat is best geinig. Heb je wat gevonden? Ik heb, ik heb wat uh, gevonden. Ik ben heel benieuwd naar de flieknacht van volgende week. Ja, ik ook. <laughs> Ik ben helemaal niet mee. The voice oh man, wij geven weg. Um, zullen we de Doe Maar doen of de Jostone? Wat wil je? Ja, Jostone. Jostone, ja, Introducing Josh Stone. Die we album van Jostone, maar natuurlijk ook. En ze zijn in productie, ze gaan nog echt komen ook. De extra weekend fles openers. Het opener, de opener van elk weekend. En het schijnt ook t-shirts. Ja, dat doen we er ook gewoon bij. Ze maken er één groot, dampend en stampend pretpakket van. Mooi, hè? Zullen we eens even checken? Het gaat om uh, deze stem. Voor de duidelijkheid, hij is verbouwd. Ah. Ik zou je niet zeggen. Ik verstond er geen zak van dat die verbouwd is, hè? Het is tijd voor nog een uh, variant. Elke dag post. <laughs> ik vind hem wel leuk. Ik nog één, wacht even hoor. Het is echt moeilijk deze. Elke dag post. Nou, elke dag stapels post. 0909-1336. als jij ook maar remotely een idee hebt wie dit zou kunnen zijn. Um, ik, ik, ik, zou, ik zou je willen aansporen om vooral ook gewoon blind te gokken. De aanwijzing in Rome nog maar, vooral het blinde gokken, dat is toch waar we persoonlijk uh, altijd wel heel erg blijven worden. Er moet wel het, het, het hartstom lachen. Ja, eigenlijk wel. 0909 1336, laten we eens gaan kijken. Hallo, extra weekend. Mijn Maarten, goedenavond. Martin? Maarten. Oh, Maarten! Hé, hey, goedenavond. Hey. Wie denk jij? Ik dacht dat het Pieter Post was. Pieter Post. <laughs> Pieter Post. Pieter Post. Pieter. Pieter. Wat is er? Ik ken alleen maar de Engelse versie. Postman pet, postman pet, postman ja, pet en de is een lovable ook. cat. Geen flauw idee, maar ik denk dat hij een kat heeft, ja. ja maar even dan. kijken naar de jury, dat is niet goed. Nee, sterker nog, het is de ext extreem, extreem fout. fout. Ja. Oké, okay, <laughs> okay, fijne weekend. Okay, <laughs> Hetzelfde uh, Hallo? Extra oh. weekend, hallo. Ja, met ja? Ja? Raymond. Raymond. Oh, sorry, die verstond even niet. Raymond. Ja, dag. Dag. <laughs> Dan gaan we gaan verder, nou, hè? en hop, door naar de volgende! Extra weekend! Nee, wie denk jij, oh. uh, Raymond? Ja, ik heb het vorige antwoord niet gehoord maar dag uh, Ome Willem. Ome Willem? Ome Willem, Pieter Post. We zitten wel in de oude kindersteries, hè? Ja, nee, maar het, het heeft echt niks mee te maken. Dus ik nu. Ja, ja Nee, je mag me met het plasgeiten breien, want het is niet goed. Het is niet ja, goed. Dat, dat ga ik doen. Dus ik Plassen. wens jou een fantastisch weekend. Ja, nou bedankt, jullie ook. Fantastisch. Dag. Dat voel ik al zo, zit Je met, met een plasgeitenbreier mee. Volgens mij is elke plasgeitenbreier later opgepakt wegens uh, uh, zedendelinquenten. Heb je dat verhaal gehoord van die twee studenten die tegen een politieauto hebben staan urineren? Nou, nou, uh, ja, dat waren Jochies. Jongens van negen, toch? Van, ja, nou, jij niet nou, weten studenten waar... Het kan wel veel erger. Je wil niet weten waar ik tegen aangezeker heb toen ik negen was? Nou. Oh. Tegen een agent. Het kan wel een stapje erger. Hè? <laughs> nou, we gaan even verder. Hallo, extra weekend. Hallo. Hallo. Met wie? Ja, met Peter. Goeie avond. Peter! Hey! Wat denk jij? Ik uh, dacht: uh, Winston Post. Winston <laughs> stapels Post. En dat we zijn nageslag gaat. Nee, ja, dat is nee, niet goed. Nee, nee, nee, nee. Laten we uh, even uh, luisteren naar een variant, uh, Gerrit. Ja, dat we we hijs, we hijs, Van Peter, de hij is zo is een dag Dag. dag Peter. Elke dag, stapelspost. Elke dag, stapelspost. Nou, welk programma? Dat kunnen we dan wel zeggen. Hè? Het is een tv-programma natuurlijk. Nou ja. Dat is Stapelspost. Nee, ze heeft het wel in een bepaalde context gezegd... maar niet vanwege haar eigen tv-programma. Nou, we gaan nog even verder. Ja. Dan gaan we zo meteen een hint geven. Hallo. Hallo. Hallo. Maar wie? Je spreekt met Johan. Johan! Hoi. Hé, ik zeg dat is Kim Holland met voicebox in de beps. <laughs> Volgens mij kan hij nog beter articuleren daar dan. Ja. Uh... Ja, nou, Maak even een grap over liplezen. Hebben we die ook gehad? Nee, okay. ik, nee, nee, nee. het is niet goed. Nee, nee. Hey, verdorie, door. ik er dichtbij? Je, nee. Eh, jammer. Nee, het tegenovergestelde van Kim Holland. Uh, Oké. Okay. Ja. Nee, absoluut. absoluut. Qua, uh... qua vrouw. Ja. Hm. ja. Want qua het is een verhaal en zo. Het is absoluut een vrouw. Oké. Qua moral een en dame. Orraal. Ik vind het wel een dame. Vind je het een dame? Ja, het is wel een dame. Ja. ja. ja. Oké, okay, maar goed. Eh, daar. Daar. Doe er nog eentje hoor. Ja, uh, um, dan gaan we uh, um, met uh, wie? Hallo! Uh, um. Ik zeg goedenavond, heren! Hallo, hallo, met wie dan? Dit is de enige echte event. One-Uit, One-Uit uit Houden. Nou, roep yeah. er maar. Wie zeg er maar, jij? Evert. Zal ik het even zeggen? Ja, doe eens. Je hebt 20 nou, seconden. Ik heb 20 seconden. Nou, leuk is dat, want ik denk dat het Jeroen Post is. Die is net gezegd, gek. Nee, dat was Winston Post. Oh, Winston. Winston Post. Nee, zijn broer, het is, hè? Het is niet goed, jongen. Het is ook is niet het luchtpost. Het is... het is ook niet cassettepost. Nee, het is geen flessenpost. Heeft het iets met de pasen te maken? Nee, helemaal niet. Ze heeft wel dikke eieren. Maar jullie zouden toch wel de zetten moeten zijn met pazen. We gaan maar, een helgiadering ja... Te laat, te laat. Autoschade. Sta je dan? Wat nu?